Jobboots met het NOS-journaal. Een aantal raadsleden in Rijswijk heeft een dreigbrief gekregen... naar aanleiding van de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep West wordt politici in klare taal duidelijk gemaakt... dat ze maar beter geen asielzoekers kunnen binnenhalen. Het gaat om raadsleden van D66, PvdA en GroenLinks. De gemeenteraad van Rijswijk stemde afgelopen week in... met de komst van een AZC voor 500 mensen. Burgemeester Bezuijen van Rijswijk noemt de dreigbrieven... volstrekt onacceptabel. De Eerste Kamer eist van het kabinet extra geld voor de begroting van veiligheid en justitie. Volgens de Senaat zijn er grote problemen die kunnen leiden tot aantasting van de rechtsstaat. De Eerste Kamer noemde daarbij onder meer de rechtspraak, het OM, de politie en het Nederlands Forensisch Instituut. CDA en SP dienden tijdens de algemene beschouwing een motie in, waarin de begroting onvoldoende wordt genoemd. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Alle andere Senaatsfracties schaarden zich achter de oproep. VVD en PvdA hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid... waardoor het kabinet de oppositie nodig heeft... om de begroting goedgekeurd te krijgen. De man van 50 uit Groningen, die ervan wordt verdacht... dat hij Jumbo-supermarkt heeft afgeperst, is al eens eerder veroordeeld. Volgens RTV Noord gaf hij in de jaren 90 leiding aan een bende... die overvallen pleegde op onder meer SNS-banken in Groningen en Hoogkerk. De verdachte is volgens RTV Noord in 1993 veroordeeld tot 14 jaar cel... Ook zijn zoon van 15 is verdachte van de afpersing van Jumbo. Ruim 3,2 miljoen Nederlanders hebben gisteravond de uitschakeling gezien van Oranje voor het EK-voetbal. De wedstrijd was daarmee het best bekeken programma van gisteren. De nabeschouwing trok nog eens 1,6 miljoen kijkers. Het Nederlandse elftal verloor gisteren met 3-2 van Tsjechië. Maar doordat Turkije won van IJsland was Oranje sowieso uitgeschakeld voor het EK in Frankrijk volgend jaar. Het weer in het noordwesten nog enkele buien. Op andere plaatsen bewolkt. In Zuid-Limburg eerst nog kans op natte sneeuw. Later vandaag in het hele land regenachtig. Het wordt hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 naar Bos Utrecht. Tussen Geldermals en Eveningen 10 kilometer. De A6 leden richting Muiden. Voor het knooppunt Muiderberg 9. Op de A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. De A15 Nijmegen Rotterdam bij knooppunt hem 10 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen en daarom is de rechte rijstrook dicht. A27 Goijkum Utrecht tussen Noordeloos en Knooppunt Lunet en over 16 kilometer file rijden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 France. En zet hem op 106,9. 106,9. Zie je vèm, 24 uur per dag. Hete zomerlicht. Oh! Yeah! that's it, het. it, is it. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. In the goddamn Cause anyone wanna go dance upon the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 Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Uh, night never ends, no hurry, no hurry. Uh, Show up look thick so the eyes get blurry. And their nights in the night, your bars so we might get dirty. Uh -huh. DJ, let the beat play, make a heat.